Dit is Jorgen Tjepkema met het NOS-journaal. Turkije is vannacht opgeschrikt door een zware aardbeving met een kracht van 7,8. Het epicentrum lag 26 kilometer ten noordwesten van de stad Gaziantep. Dat is niet ver van de grens met Syrië. De aardbeving vond plaats op een diepte van 10 kilometer. Op sociale media zijn beelden te zien van ingestorte gebouwen... maar hoe groot de schade is, is nog niet bekend. De Oekraïense minister Resnikov van Defensie... wordt volgens verschillende bronnen overgeplaatst naar een andere post... Het hoofd van de militaire inlichtingendienst Boudanov zou hem opvolgen. Resnikov staat onder druk vanwege een corruptieschandaal op zijn ministerie. Zelf zegt Resnikov dat hij aanblijft zolang hij niets heeft gehoord van president Zelensky. Hij erkent de problemen met corruptie, maar wil ze zelf oplossen. Verder zei de minister afgelopen dag op een persconferentie dat de Oekraïne erop is voorbereid dat het verwachte grote Russische offensief deze maand begint. Hoewel nog niet alle westerse wapens zijn aangekomen, heeft de Oekraïne volgens hem genoeg reserves om de Russen tegen te houden. Ook president Zelensky zei in zijn dagelijkse toespraak dat hij nog deze maand een grootschalige aanval verwacht. De politie in Hilversum heeft afgelopen ochtend een jongen van 14 opgepakt omdat hij betrokken zou zijn geweest bij een steekincident. Bij dat incident raakte vrijdagmiddag een jongen van dezelfde leeftijd uit Hilversum gewond. Het 14-jarige slachtoffer werd ter observatie in het ziekenhuis opgenomen. Of hij nu weer thuis is, is niet bekendgemaakt. De verdachte zit nog vast en wordt waarschijnlijk in de loop van de dag verhoord. Vanaf vandaag is er een hele week staking bij het streekvervoer. In alle provincies rijden er minder bussen en treinen. De vakbonden eisen een loonsverhoging van 10% voor de buschauffeurs en het treinpersoneel. Maar overleg met de werkgevers heeft tot nu toe niets opgeleverd. Het weer is vrij helder. het komt af en toe iets onder nul met in het binnenland kans op mist. Overdag land in maart geregeld wolkenvelden, maar ook zon. Bij 5 graden in het oosten tot 8 in het westen.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 Well, I wish someone had told me I'd be doing this by myself There's reasons that I'm thankful, there's a lot I'm grateful for But it's different when the stranger's always waiting at your door Which is ironic, cause the stranger seems to want Oh. laughing for anybody asking I promise I'll be fine I've had some trauma felt things I didn't wanna was too afraid to tell ya, but now I think it's time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 Kunnen wij je zijn nog keren? Ik wil je weer als ooit begeren. Fall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 Wish you were here, me and